Shabbat Shalom. En de Hamer Rijk starten er ook met het Shabbat Shalom lied. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echa, Baruch Shemkeval,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 U moet Jave, uw God vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. Amen. Op Psalm 92 zingen. Tof, Leodot, de Adonai. Ja, dan ga ik aan Annemiek vragen of ze de parasha wil voorlezen. De eeuwige sprak tot Mozes. Kom en ga naar de Farao, omdat ieder van jullie zult vertellen aan je kinderen en je kleinkinderen alles wat ik in Egypte heb gedaan, over de wonderen die ik in Egypte heb verricht, zodat jullie weten dat ik de eeuwige ben. Mozes en Aaron kwamen bij de vader o en zeiden, Zo spreekt de eeuwige, de God der Hebreeën: Hoe lang blijft u nog weigeren mijn volk te laten gaan? Als u blijft weigeren, zal ik een plaat over uw land doen komen. Zij zullen het land bedekken en alles wat er nog over was naar de hagel opvreten. Het land en de bomen zullen kaal zijn. De Egyptenaren werden bang en spraken tot Farao: Hoe lang zal dit zo blijven? Laat de mensen weggaan. Weet u, u nog niet dat heel Egypte ten onder zal gaan als u ze niet laat gaan? En men bracht Mozes en de Aaron weer terug bij Farao. En deze zei: Wie willen jullie dat hij weggaat? En Mozes antwoordde: Alle mannen, vrouwen en kinderen, ons klein vee en ons rundvee. Maar de Farao zei. Ik laat alleen de mannen gaan. En vader ook, joh, Mozes en de Aaron weg. De engel sprak tot Mozes, strek je hand uit over het land en de sprinkhanen zullen komen en al het gewas en de bomen kaal vreten. Zij zullen alles opvreten wat er nog over was naar de hagel. Mozes strekte zijn staf uit over het land en er kwam een sterke oostenwind die de springhalen meevoerden over heel het land Egypte. Zij vraten al het gewas dat nog over was naar de hagel op. Niets gronds bleef er over in Egypte. Een farao haastte zich om Mozes en Aaron te roepen en zei, Ik heb gezondigd tegenover de eeuwige, jullie God, en tegenover jullie. Vergeef mij mijn zonden en bid voor mij tot jullie eeuwige dat hij deze dodelijke plaag Laat wijken van mijn land. Mozes ging weg van de farao en bad tot de eeuwige. De eeuwige luisterde naar Mozes. En de wind draaide naar het westen en nam alle springranen mee naar de Rietzee. Niet één bleef er over in Egypte. Maar de farao liet de kinderen van Israël niet gaan. En de eeuwige sprak tot Mozes: Strek je hand uit naar de hemel en er zal duisternis komen over heel Egypte. En Mozes strekte zijn hand uit en het gebeurde. Drie dagen lang kon niemand van zijn plaats opstaan. De een kon de ander niet zien, drie dagen lang. Alleen waar de kinderen van Israël woonden was er licht. En vader riep Mozes en zei, Ga weg met jullie vrouwen en jullie kinderen, maar het rundvee en het kleinvee moeten achterblijven. Maar Mozes zei, Al wat van ons is, gaat mee. Vrouwen, zonen, dochters, rundvee en kleinvee. De farao werd nu erg boos en riep, Ga weg, kom mij nooit meer onder ogen. Als je mij nog een keer onder ogen komt, zal je sterven. Mozes antwoordde, ik zal doen zoals u het vraagt. Ik zal u nooit meer onder ogen komen, want morgen zult u mij laten gaan. Vannacht namelijk trekt de eeuwige door Egypte en zal iedere eerstgeborene sterven. Van de zoon van de farao. Tot de eerstgeborenen van de laatste slavin. Er zal gehuild worden in Egypte om de eerstgeborenen. Maar niet alleen de eerstgeborenen zullen sterven, ook de eerstgeborenen van het vee zullen sterven. De eeuwige zal de kinderen van Israël en hun vee sparen, omdat de eeuwige onderscheid maakt tussen de kinderen van Israël en het volk van Egypte. Mozes ging heen. De eeuwige sprak tot Mozes en haar Aaron. Deze nieuwe maan zal voor jullie de aanvang van het jaar zijn. Spreek nu tot het gehele volk. Op de tiende van deze maand zal elk huis een lam nemen, voor elk huishouden een lam. Op de veertiende dag van de maand moeten jullie het lam slachten en jullie deurposten insmeren met het bloed van het lam. Het lamsvlees moeten jullie in de nacht braden en opeten met matzot en bittere kruiden. Die nacht zal ik, de eeuwige, door het land Egypte trekken, en alle eerstgeborenen, mens en dier doden. Het lamsbloed aan jullie deurposten zal voor mij een teken zijn, dat jullie daar binnen zijn, en ik zal aan jullie huis voorbij gaan. Deze dag zal voor jullie een gedenkdag blijven, die jullie van geslacht op geslacht moeten vieren. Jullie moeten dan matzot eten van de 14e tot de 21e van deze maand. Niets wat gegist is, mogen jullie in die dagen eten of drinken. Mozes en Aaron vertelden dit aan het volk en Mozes zei, als jullie kinderen en kleinkinderen zullen vragen, waarom doen wij dit? Vertel ze dan, wij doen dit omdat dit een bezig offer is voor de eeuwige omdat hij ons huis voorbij is gegaan, toen hij Egypte dodelijk trof. Het volk ging heen en deed zoals Mozes en Aaron gezegd hadden. En in de nacht kwam de eeuwige en troef alle eerstgeborenen van Egypte, van de eerstgeborenen van de farao, tot de eerstgeborenen van de gevangenen en van het vee. De farao ontboot Mozes en Aaron in de nacht en zei, ga weg. Trek uit mijn land. Neem jullie vrouwen mee, kinderen, kleinvee, bruntvee en al wat je wilt meenemen, maar ga weg, zo snel mogelijk. Het Egyptische volk drong aan bij de kinderen van Israël om toch vooral haast te maken. Het volk nam het brooddeeg op voordat het kon reizen en trok met 600.000 man, veel kinderen en een grote veestapel uit Egypte weg. Het volk had 430 jaar in Egypte gewoond. De eeuwige sprak tot Mozes en Aaron, weet dat er één wet voor jullie zal zijn, voor jullie en voor de vriendeling die in jullie midden is. Heilig voor mij de eerstgeborene van elk mens en elk dier. Mozes sprak tot het volk, gedenk deze dag waarop de eeuwige jullie uit Egypte heeft gevoerd. Met sterke hand heeft hij jullie uit Egypte gevoerd. Ook als jullie wonen in het land dat de eeuwige heeft toegezegd aan je voorouders, een land overvloeiend van melk en honing, moeten jullie je herinneren dat je ooit slaaf was in Egypte en dit feest van de Matzot vieren, zeven dagen lang. Als je kinderen vragen: wat is dit? Vertel hen dan. Het is om wat de eeuwige heeft gedaan toen hij ons uit Egypte leidde. De leer van de eeuwige zal een teken op je hand en een aandeken tussen je ogen en op je voorhoofd zijn. Want met sterke hand en met uitgestrekte arm heeft hij ons uit de slavernij van Egypte gevoerd. Dan wil ik nog een stukje lezen uit Hebreeën, van vers 1 tot 16. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en het bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de oude een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain, daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd, en door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd hij nog weggenomen, omdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaarde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had, van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de aard gebouwd tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in de tenten gewoond. Met Isaac en Jacob, die mede erfgenaam waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God het ontwerper en bouwer is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat ze hem getrouw heeft geacht, die het beloofd had. Daarom zelden zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel er geboren als de sterren van de hemel in menigte en dat is het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laat het duidelijk blijken dat zij hun vaderland zoeken. En als ze aan het vaderland gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een land. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Uit dit geloof leven wij ook. Hè? Dus het is, ja, Voor ons is het na, gegeurd is met Yeshua. Dus voor ons is het makkelijker, omdat we een hoop dingen kunnen lezen en kunnen nagaan. Maar voor Abraham en die mensen die dus daarvoor zaten, was het echt een geloven... Wat ze nooit zouden aanschouwen. En toch zijn ze in dat geloof gestorven. Wat hier ook beschreven staat. En waar hebben ze dan op geloofd? Ze hebben geloofd dat de Messias kwam. Ze hebben uitgekeken naar de Messias. En in dat geloof zijn ze gestorven. We willen een aantal liederen zingen. Die op de Heer vertrouwen. Mogen de woorden van mijn mond en groot is uw trouw, O Heer. Ja, groot is de trouw. Van onze God aan ons betoond. We willen samen bidden. We gaan verder met het vervolg. Wie of wat is Yeshua? Ik doe even weer de eerste slide, laat ik even zien. Er wordt heel veel gezegd en verteld over Yeshua. Ja, de meest vreemde dingen worden af en toe verteld. Hij wordt de tweede persoon van de drie eenheid genoemd. We hebben gekeken of er een Bijbelse achtergrond is voor de drie eenheid. Hij wordt de Messias genoemd, wat helemaal terecht is. Hij wordt de Zaligmaker genoemd en in de Vader is hij dat ook. Hij is degene die het uitvoert van de Vader. Er wordt de schepper van hemel en aarde genoemd. Dat bleek niet waar te zijn. Er is maar één schepper van hemel en aarde en dat is de Vader. En die laat dat ook niet van zich afpakken door niemand, ook niet door zijn zoon. Zijn bestaan zou van eeuwigheid zijn. Nou, we zijn erachter gekomen dat dat niet klopt. Ja, zijn de plannen voor zijn bestaan, die waren van eeuwigheid. En zo kijken ook de Hebreeërs er naar. Moment dat God er aan gedacht heeft, heeft hij al bestaan. Zo praten hen erover. Het is een toekomstige tijd. En hij zou er al zijn voor Abraham was. En dat was ook niet waar. Hij is de eerstgeborene van de dodenstaten. En daardoor was hij er eerder als Abraham. Hij wordt genoemd wonderlijke raadsman, sterke god, eeuwige vader en vredevorst. Daar gaan we nog op terugkomen. Hij zou de wijsheid zijn waarover Salomo het heeft. Hij zou de engel des heren zijn. En hij zou de rot zijn waarop Moses sloeg en naar water kwam. Nou, we gaan kijken van er status van hij zou er al zijn voor Abraham er was. Want dat zegt hij zelf. In Johannes 8, vers 58 zegt hij tegen de mensen om hem heen: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was ben ik. Nou, daar is heel veel over te doen. Ook onder de christenen, met name dus de dominees, hebben daar een hele zogenaamd gefundeerde mening over. Die zeggen heel duidelijk, moest luisteren. Hij zegt. voor Adam geboren was, ben ik. met andere woorden. Hij gebruikt de frase. ben ik. En dat komt overeen. met wat, hoe Java zich bekend maakt. aan Mozes. Ik ben die ik ben. de dus we wel. hij is gewoon God. Nou, we gaan. gewoon kijken van wat. zegt hij nou. Wat gebeurt daar. En we gaan dat doen. door even terug te kijken. Dus we gaan. Dit is het einde van het hoofdstuk, maar het staat in een bepaalde context en in die context ben ik geïnteresseerd in welke context heeft Yeshua dit gezegd. Ja, het lijkt een hele duidelijke tekst, hè? waarin hij zelf zegt dat hij dus al bestond voordat Abraham geboren was. Je zou bijna zeggen van ja, er is dus geen spelletje tussen te krijgen. Uh, Oké, okay, we zijn gewoon mis. Blijkbaar geeft hij het zelf aan dat hij dus al een voortbestaan had. Maar we gaan kijken of het wel klopt. En met name die conclusie, of dat wel een goede conclusie is en of dat ook klopt met de hele context waarin dat hoofdstuk geschreven is. Want er gebeurt nogal wat in dat hoofdstuk. En we starten na het verhaal over de valse beschuldiging van de vrouw op overspel. Dus Yeshua was bij de tempel, was er onderwijs aan het geven en hij wordt ineens geconfronteerd met een rechtspraak, een rechtszaak. Een heel normaal iets in die tijd. Rabbi was ook rechter, dus dat was niks bijzonders wat er gebeurde. Wat er wel bijzonders was, is dat er een valse aanklacht werd ingediend. Nou, daar hebben we al bij stilgestaan, een tijdje terug, dus daar ga ik niet opnieuw over vertellen. Het was een valse beschuldiging van dus de fariseeën en de overpriesters die ermee kwamen. Maar het verpand is dat hij dus met diezelfde mensen, waar hij een onderwijs aan geven was, blijft praten in die tempel. Dus hij blijft daar en hij gaat gewoon verder met zijn onderwijs. En dat start in vers 12. Dus tot en met vers 11 gaat het over die overspelige vrouw. En dan vers 12, dan zegt hij, hij spreekt opnieuw tot hen en zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Het is natuurlijk heel frappant dat we vandaag ook gelezen hebben over dus die plaag in Egypte, dat het dus volledig drie dagen duisternis was. En dat was niet zomaar een duisternis, hebben we het vorige week ook even besproken in het kinderverhaal, maar die duisternis die was zo ontzettend dicht, dat je dus gewoon niets meer kon zien staan. En het meest bizarre, ik probeer me dat voor te stellen, maar als je dus leest dat dus in Goossen nog steeds licht was, dan betekent dat dus dat er dus een hele scherpe lijn, rond de grens van Goossen, is geweest van duisternis. En dat Mozes en Aaron dus echt in die duisternis moesten stappen, om dus naar de farao te gaan. En dat ook mensen die aan de grens woonden, ja, dat hele rare verschijnsel hebben gezien, dat er dus licht was in Gozen en dat het dus gewoon helemaal donker was aan de andere kant van de grens. Ja, een belevenis denk ik die je leven niet meer vergeet als je dat meegemaakt hebt. En dan is het ontzettend mooi dat Yeshua zegt, maar waar ik ook ben, ben ik het licht der wereld. En schijnt het licht. En hij zegt het ook, hè? wie mij volgt, die zal niet in de duisternis wandelen. Dus moet je nagaan dat als hij daar geweest was... dan had die duisternis gewoon waar hij was... gewoon verdwenen geweest. Hij had gewoon dus het licht meegenomen. Een wandelend licht. Dan zijn de farizeeën het niet mee eens. Die zeggen tegen hem... ja, ja dat kun je wel makkelijk van jezelf zeggen. He, je getuigt van jezelf. Maar ja, je getuigt is gewoon niet waar. Je bent een mens, man. Doe even normaal, joh. Hoe, hoe kom je erbij dat jij... zo'n grote impact hebt in deze wereld? Dat is helemaal niet waar. Dat zeg je wel van jezelf. Maar ja, wij geloven het gewoon niet... We zijn er helemaal niet van overtuigd dat het zo is. En Yeshua gaat erop in. Dat doet hij niet vaak. Meestal geeft hij tegenvragen, maar nu gaat hij er echt op in. Hij gaat zich verdedigen. En hij zegt, hoewel ik van mezelf getuig, is mijn getuigenis waar. Want ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik heen ga. En dat weten jullie niet. Jullie weten niet waar ik vandaan kom en je weet ook niet waar ik heen ga. Nou, er zullen best mensen zijn geweest die wel wisten waar hij vandaan kwam. Die wisten dat hij dus uit Galilea kwam... en dat hij uit Nazareth kwam. En ja, waar we met z'n allen heen gaan, daar wisten ze ook. Het waren geen domme jongens. Het waren allemaal goed gestudeerde mensen. En dan komt het best wel een beetje hard over... dat hij zegt van, joh, we hebben jullie het over? Jullie weten het niet eens. Jullie hebben geen idee... van hoe de zaken in elkaar zitten. En dan zegt hij nog een opmerking... U oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand... Zie je nou wel, hij doet het gewoon niet, hij oordeelt niemand. Hebben die mensen dan toch gelijk, ook over die vrouw die op overspel betrapt was, van ons luisteren, hij oordeelt niet en daarmee zet hij de wet aan de kant. Hij zegt het hier ook, ik oordeel niemand. Misschien toch nog even naar het volgende vers kijken. Dan geeft hij een heel ander oordeel. Hij zegt, en als ik al oordeel, met andere woorden, hij oordeelt wel, mijn oordeel is waar. Dus als ik oordeel, dan geef ik ook een waar oordeel. Ik oordeel niet zomaar, en eigenlijk zou je dus moeten zeggen, ik oordeel niet zomaar iemand. Want dat zegt de hier in vers 16, als ik al oordeel, dan is mijn oordeel gewoon waar. Want, ik oordeel niet alleen, maar hij oordeelt met de vader die hem gezonden heeft. En dan wordt dus de hele situatie anders. Want dan zit hij dus in de rol die zijn vader hem toebedeeld heeft. En dan zegt hij, luisteren, ik geef geen ongefundeerd oordeel. En ik oordeel niet zomaar, maar ik oordeel vanuit de autoriteit die de vader mij gegeven heeft. En die de vader mij toevertrouwd heeft. En daarom is mijn oordeel waar. Want de vader is waar. En daarom is mijn oordeel ook waar. Dan heb je dus een totaal andere setting. Gaat hij ineens instaan? En dan gaat hij het bewijzen. Dan zegt hij: Er staat toch ook in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen waar is. En ik ben het die van mezelf getuigt. En de vader die mij gezonden heeft, die getuigt ook van mij. Dat hebben we ook al eens eerder gehoord. Hè? Dat ook bij de doop van hem, dat God zegt, moet luisteren, dit is mijn zoon. Hoor naar hem. En daarom durft hij dat ook te zeggen. Van ik zeg het niet alleen van mezelf, maar de vader zegt het ook van mij. En wij zijn dan twee getuigen. En als er twee getuigen, dan is dat getuigenis waar. Zo simpel is het. Het is gewoon een wet die uit de Torah komt... En ik ga op die wet staan. Dus ik ga die wet betrekken op mezelf en op het getuigenis van mijn vader. En daarmee is zijn getuigenis waar. En dan gaan ze vragen stellen. Ja, uh, oké. Okay. Maar waar is uw vader dan? En dan krijgen ze weer best wel een hard antwoord. Dan zegt hij tegen hen, u kent mij niet, maar je kent ook mijn vader niet. Want als je mij echt kende, dan zou je ook mijn vader kennen. Het is bijna een beetje een cryptisch, een cryptisch antwoord wat hij geeft. Van mijn sluisteren. Als jullie nou echt een beetje goed opgelet hadden en geweten had wie er tegen jullie spreekt, dan hadden jullie ook geweten wie er door mij spreekt. Maar jullie willen het niet weten. Want als je echt goed geluisterd had, dan had je mij gekend. En dan zou je ook, doordat je mij kende, zou je ook mijn vader kennen. Het wordt best wel moeilijk als je af en toe die antwoorden van de discipelen ziet. Want daaraan zie je dat de discipelen het ook vaak totaal niet begrepen. En die kenden hem wel. Dus het was ook niet zo moeilijk om dit te leren kennen. Dus het zijn best wel hele harde boodschappen die hij af en toe geeft. En hij blijft daar niet bij. Hij gaat nog een stapje verder. Hij sprak de woorden bij de schatkist, dat was echt eens in de tempel, terwijl hij onderwijs gaf, en niemand greep hem omdat zijn uur nog niet gekomen was. En dan lijkt het verhaal eigenlijk een beetje afgelopen te zijn, maar niets is minder waar. Hij gaat echt nog een stap verder met de mensen aan wie hij dus onderwijs aan het geven is. Want hij zegt opnieuw tegen hen, hij zei: ik ga heen en u zult mij zoeken en in uw zonde zult u sterven, want waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. Nou, dat sloeg in als een bom. Terwijl iedereen, denk ik, dacht van, oké, okay, hij is klaar met zijn onderwijs. Hij doet eigenlijk een soort besluit van besluitsteren, jullie kennen mij niet, en je kent mijn vader niet. En, uh, ja, als jullie mij wel gekend hadden, dan had je ook mijn vader gekend. En dan lijkt het eigenlijk klaar te zijn. Maar hij begint weer opnieuw. En hij geeft nu eigenlijk ook weer een soort cryptisch, een cryptische zin, zegt hij neer. Van luisteraar: ik ga weg. En ja, jullie zullen me zoeken, maar jullie zullen totaal niet begrijpen waar ik heen ga. Sterker nog, waar ik heen ga kunnen jullie niet eens komen. Dan merk je dus dat er toch iets gebeurt bij die mensen. Ze krijgen echt. Ja, een soort verontwaardiging. Want ze zeggen van... Uh, hij zal toch zeker geen... Uh, geen zelfmoord plegen zeker? Want ja, dan snappen wij wat hij zegt. Van ja, daar kunnen wij niet komen. Want dat is iets... Dat is gewoon verboden in de Torah. Dus dat gaan wij niet doen. Dus vandaar kunnen we daar niet komen. He, dus volledig vanuit de Torah geredeneerd... Hebben ze helemaal gelijk. He, met die conclusie die ze dus zelf trekken. Maar daar had hij het niet over. Hij had het niet over zelfmoord. Hij zei tegen hen... Nee, het zit wat anders. Jullie zijn van beneden, ik ben van boven. Jullie zijn van deze wereld, maar ik ben niet van deze wereld. Gaat er steeds meer op lijken, alsof ze dus gelijk hebben met de stelling dat hij er dus was, voordat Abraham er was. Nee, wat nu zegt hij, Het heel duidelijk, hè? ik ben van boven, jullie zijn van de wereld, maar ik ben niet van deze wereld. Ik heb gezegd dat u in uw zonde zult sterven, want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u in uw zonde sterven. Ik denk dat ze totaal niet begrepen wat hij over had. En dat ze echt zo elkaar aangekeken hebben van, ja waar heeft hij het over joh, waar heeft hij het over van? We zijn toch allemaal opgevoed in de Torah, we weten toch wat er staat? Welke boodschap is hij nou aan brengen? Waar gaat dit over? Waar heeft hij het over? En ze zeiden tegen hem, wie bent u dan? En Yeshua zei tegen hem, wat ik al vanaf het begin zeg, maar dat is natuurlijk dus best wel moeilijk. Want als je dus terug gaat kijken in het begin. Dan heeft hij vanaf het begin gezegd. Ook tegen de sippelen, Als er iets groots gebeurde. Als hij grote wonderen deed. Dan zei hij. Ik wil niet dat jullie dat vertellen. Ik wil niet dat jullie vertellen. Wie ik ben. Ik wil niet dat het overal bekend wordt. Sterker nog. Als hij dus ook mensen uit de dood opwekt. Dan zegt hij van het Praat er niet over. De Melaatse mogen ook niks zeggen. Omdat ze genezen zijn. Dus. Hij zegt het niet van het begin af aan, zeg je eigenlijk. Hij heeft het toch een beetje stilgehouden. Ja, hadden ze het kunnen ontdekken, ze hadden het zeker kunnen ontdekken. En je ziet af en toe dat er dus een tipje van de sluier opgelicht wordt. Maar het is niet zeg maar van, kijk licht dat schijnt. En zeker in de duisternis krijg je dus een enorme uh, lichtbron. En het was duister in die tijd. Maar toch hadden ze niet in de gaten wat het licht was. Dus ze zagen wel dat licht. Maar ze konden er niet achter komen van, ja, wat is het nou? Waar, waar komt het nou vandaan? Waar heeft hij het over? En dat zie je ook iedere keer de verbijstering van, waar gaat dit over? Waar gaat het over? Waar heeft hij het over? Dan zegt Yeshua, ik heb veel over u te zeggen en te oordelen, maar hij die mij gezonden heeft, is waarachtig en wat ik van hem gehoord heb, dat spreek ik tot de wereld. Wat hij hier heel duidelijk zegt is dat hij niet zomaar zelf dingen spreekt. Hij spreekt niet dingen die hij zelf verzint, maar hij spreekt gewoon... De woorden die hij van zijn vader gekregen heeft. En ze begrepen niet dat hij dus over de almachtige sprak. Ze hadden geen idee. Ze hadden de koppeling dat hij dus de Messias was en dat hij spreekt over de vader die hem gezonden had, hebben ze niet doorgehaald. Totaal niet. Maar toch gebeurt er wel wat. Yeshua zegt tegen hen, wanneer u de zonen mensen verhoogd zult hebben, dan pas zullen jullie inzien dat ik het ben. En dat ik vanuit mezelf niets doe en ook niets gedaan heb. Maar dat ik die dingen spreek zoals mijn vader mij heeft onderwezen, En dat ik alleen maar gedaan heb zoals mijn vader mij opgedragen heeft om te doen. Voor de rest niet. Ik heb alleen maar gedaan zoals hij mij heeft verordend. En ik ben een getrouw zoon geweest. Ik heb precies gedaan wat hij aan mij opgedragen heeft. Die mij gezonden heeft, die is met mij. De vader heeft mij niet alleen gelaten omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Nou, dit vind ik ook zo'n sterke zin. Hè? Eigenlijk is het een soort koppeling wat hij hier aangeeft. Het is niet zo dat zijn vader hem dus niet alleen gelaten heeft omdat de vader van hem hield. Nee, Yeshua zegt, omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Dat is de reden dat hij mij niet alleen gelaten heeft. Ik luister, ik ben hem gehoorzaam. Nou, dat komt niet overeen met iemand die zelf ook God is. En die dus problemen zou hebben om alleen gelaten te worden. Volgens mij is een van de kenmerken van een God dat hij niemand nodig heeft. En daarom is het zo bijzonder dat God een groot volk wil hebben. Waardoor hij dus gediend en geëerd zal worden. Het is apart dat Jezua hier zegt, luister, hij heeft me niet alleen gelaten. Omdat ik getrouw doe wat hij aan mij opgedragen heeft. En dan zie je ineens een verandering. Hij spreekt deze dingen... En vele geloofden in hem. Dus velen gaan inzien van, hé, hey, hij heeft toch iets heel speciaals. En misschien, misschien, misschien is dit de Messias. En ze geloofden in hem. Als het hier zou stoppen, zou het een geweldig einde zijn van een getuigenis die hij zelf geeft van zijn onderwijs. Zeggen, nou dat is toch mooi hè. Hij heeft gesproken in de tempel. En ze gaan uit elkaar en velen geloofden in hem. Maar hij gaat nog een stapje verder. Yeshua zegt dan tegen de joden die in hem geloofden. Maar nagaan hè? het waren niet zomaar mensen, maar echt mensen die in hem geloofden. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. Uh, wacht even. Er staat, die mensen geloofden in hem. Dan zijn het dus zijn discipelen. Waarom trekt hij dit nou in twijfel? Waarom zegt hij nou van, als jullie in mijn woord blijft, dan zijn jullie werkelijk mijn discipelen. Maar dat zijn ze dan toch al als je in hem geloven? Nee, hij zegt van niet. Hij gaat dat dus zeer sterk betwijfelen. En dat spreekt hij ook uit. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken, zegt hij. En dat slaat in als een bom bij die mensen. En daar worden ze verschrikkelijk boos over. Dan wacht eens even, wacht eens even. Wij zijn Abrahams nageslacht. Wij zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen: u zult vrij worden? Nou, we hebben het net ook gehoord in de Parasha: dat ze wel slaaf zijn geweest. En dat ze dus van generatie op generatie dit als herinnering moesten meenemen. En daarvan moesten getuigen, moesten luisteren. Wij zijn slaaf geweest in Egypte. Maar Java heeft ons bevrijd. En dat moeten we elk jaar met Pesach, moeten we dat gedenken. Dat was een opdracht vanuit de Torah. Hoe kunnen ze hier dan zeggen, wij zijn nooit slaaf geweest? Met andere woorden, ze zijn de opdrachten uit de Torah totaal vergeten. Die werden niet meer nageleefd. Oh, ze zullen misschien best wel Pesach gevierd hebben. Maar het idee dat ze ooit slaaf zijn geweest van iemand, dat is weg. Dat leeft niet meer. En daarom zeggen ze van... Waar heeft u het over? Waar heeft u het over? Wij zijn Abrahams nageslacht. Heel trots. Moet luisteren, wij zijn nooit slaaf geweest. Wij zijn gewoon vrij. Waar, waar heb je het dan over? Want je zult vrij worden. Wij zijn al vrij. Want wij zijn Abrahams nageslacht. En dan geeft Yeshua eigenlijk een soortement. Ja, genade zou je zeggen. Voor waar, voor waar. Ik zeg u, ieder die de zonde doet, die is een slaaf van de zonde. Met andere woorden, van ook al stellen jullie dat jullie nooit slaaf zijn geweest hoewel de zaak anders is alleen al door wat jullie doen geven jullie aan dat jullie een slaaf zijn want omdat jullie zonde doen zijn jullie een slaaf van de zonde en ik heb je net betrapt op een leugen want jullie zijn wel slaaf geweest dus ze zitten hoe dat ook zitten ze dus nu ineens gevangen in de dus slavernij van de zonde en dat doet zeer dat doet ontzettend zeer als jij denkt dat je rechtvaardig bent. En dat je je eigenlijk kunt rechtvaardigen tegenover een ander. En die ander die prikt daar dus dwars doorheen. En die legt ineens eigenlijk jouw zonde bloot. En zegt: Moet luisteren, hier, hier is het resultaat van jouw zonde. Ga je nou nog zeggen dat je geen zondaar bent? Dat doet zeer. En dat verklaart ook waarom ze zo boos worden. Je snapt ook dat ze dan op een gegeven moment af gaan haken. Yeshua zegt: De slaaf blijft niet eeuwig in het huis, maar de zoon blijft er eeuwig. En hij had al gezegd dat hij de zoon was. Dus het wordt pijnlijk duidelijk dat er een tweedeling ontstaat op dat moment. Hij wijst hun aan als de slaven en hij wijst zichzelf aan als de zoon. En dan wordt het een hele pijnlijke, pijnlijk onderwijs wat hij geeft. Als de zoon u vrijgemaakt heeft, dan zult u werkelijk vrij zijn. Dus hij gaat ook ineens zeggen, maar ik heb ook de autoriteit... Om jullie vrij te maken. En je snapt dat er pijn moet doen met die mensen. Ze dachten dat ze vrij waren. Dat ze trots konden zijn omdat ze avondens nagedacht waren. En hij prikt er dwars doorheen. En hij zegt maar luisteren. Ik heb nu aangetoond. Jullie zijn gewoon een slaaf van de zonde. Jullie zijn helemaal niet vrij. De enige die hier vrij is, ben ik. Ik ben degene die vrij is. Sterker nog, ik ben ook nog eens een keer degene die jullie vrij kan maken. Nou ja, het moet niet grijzer worden. Voor die mensen was het echt een verschrikkelijk iets, dat hij zich zo ging verheffen. En dan zegt hij, ik weet dat jullie van Abram afstammen. Natuurlijk weet ik dat. Maar jullie proberen mij te doden, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. En dan worden ze verontwaardigd. Van, ho, ho, ho, wacht hij. Te doden? Hij zegt, ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb en u doet dus ook wat u bij uw vader gezien heeft. Maar dan heeft hij deze niet meer over Abram. Dat zeggen ze ook, voor mijn sluisteren, Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen, als u Abrams kinderen was, dan zouden jullie ook de werken van Abram doen. Want Abram is echt onze voorvader. Maar Abram was ook een rechtvaardige, en die doet de rechtvaardige werken. Maar nu probeert u mij te doden, zegt hij. Een mens die de waarheid tot u gesproken heeft, die ik van God gehoord heb. En dat deed Abram niet. Abraham was totaal anders. Abram was totaal anders... Ja, zegt hij, u doet de werken van uw vader. En ze zeggen dat nog een keer tegen hem. We zijn niet geboren uit Hoerderij. we hebben één vader, namelijk God. Dan gaan ze nog een stapje hoger. Van als Abraham dan niet die autoriteit heeft om Yeshua te overtuigen, dat hun echt kinderen van Israël zijn, oké, okay, dan doen we er een stapje bovenop en dan zeggen we, nee, maar nou, we hebben één vader en dat is God. Dat is onze vader. Dat is rechtens onze vader. Daar doen we een beroep op. Daar kun je niet meer overheen is dus ook een duidelijk bewijs dat die Joden in die setting ook totaal niet in een drie-eenheid geloofden. We hebben maar één God, één Vader, namelijk God. Ze hebben het niet over een drie. We moeten luisteren. We zijn een drie. Nee, het is maar een eenheid. En Yeshua zei tegen hen: Als God uw Vader was, dan zouden jullie mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mezelf gekomen, maar Hij heeft mij gezonden. Nou, ik denk dat op dit punt ze eigenlijk hem gingen verliezen. Dat ze gingen niet meer snappen waar hij het over had. Ze hebben alles geleerd vanuit de Torah. Er is hun ontzettend veel uitgelegd hoe het allemaal in elkaar zit. En hier komt ineens iemand en die gaat dan zeggen dat hij dus gezonden is door de vader zelf. Dat hij uitgegaan is van God. Ik denk dat ze in verbijstering naar hem gekeken hebben van waar heeft hij het over. We snappen hier helemaal niets en dat zegt hij dan ook, waarom begrijpen jullie nou niet wat ik zeg? Ik denk omdat ze het ook niet konden begrijpen. Het was zo ja, buitennissig wat hij aan het vertellen was. Dat werd ook nooit verteld door de, door de rabbijnen of zo, of door de fariseeën of de schriftgeleerden. Dit was onderwijs wat ze nooit hoorden. En hij zegt erbij: omdat jullie mijn woorden niet kunnen horen. Hoorden zij zijn woorden? Ja, ze hoorden zijn woorden. Maar hoorden ze echt zijn woorden waar hij het over had? Nee, ze konden het totaal niet begrijpen, omdat dat zo ver van hun belevingswereld weg ligt, dat ze dat niet konden begrijpen. En dan geeft hij een oordeel over hen. Ja, ik denk dat ja, ik, ik snap helemaal dat ze dus woedend worden, want hij zegt ineens, hij haalt dus de ja, hun kindschap haalt hij weg, dat hun zeggen dat dus hun vader God is, daar zet hij een streep door en hij zegt: luisteren, jullie zijn niet kinderen van God, de Vader. Maar jullie zijn kinderen van de duivel. Want jullie willen de begeerte van je vader doen, van de duivel. En die was een mensenmoord van het begin af. En die stond niet in de waarheid en die staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Met andere woorden, jullie staan ook niet in de waarheid. Want als je vader een leugen is, dan ben je zelf ook een leugen. En wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. En dat is dus jullie vader. Nou, als je ervan overtuigd bent dat God je vader is. en je wordt zo aangesproken door iemand. dan gaat er wel wat roer in je. Daar ben je niet blij mee. Maar mij, omdat ik de waarheid spreek, zegt Yeshua. mij gelooft u niet. Ik ben de enige hier die de waarheid spreekt. en jullie weigeren mij te geloven. En volgens hen was het net andersom. Hè? Hun gaven aan me, luisteren wij, hebben God als vader. En wij spreken dus de waarheid, want wij volgen hem en wij staan in hem. Dan doet u er weer een stapje bovenop. Wie van u overtuigt mij van zonde? Hij heeft net hun overtuigd dat hun zondaren waren. En hij legt het terug en hij zegt, me sluisteren, doen jullie maar hetzelfde. Laat maar zien dan waarin ik zondig. Laat het maar horen. En als ik de waarheid spreek, waarom geloof je mij dan niet? Dus ten eerste van nou, toon het maar aan dat ik een zondaar ben. En als dat niet zo is, als blijft dat ik toch de waarheid spreek. Ja, waarom geloven jullie dan? niet? Dus ze worden echt uitgedaagd om te gaan onderzoeken wie hij is en wat hij doet. Wie uit God is, die hoort de woorden van God. En daarom horen jullie niet, omdat jullie niet uit God zijn. Harde boodschappen. En het verpand is, hij heeft dus tegen mensen, waarvan er staat geschreven, dat ze dus echt in hem geloofden en dat ze hem volgden. En dan worden ze boos. Niet zomaar boos, maar ze worden echt giftig. Ze zeggen tegen hem, zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent? Dus ineens wordt eigenlijk ja, het discipelschap van hun afgescheurd en dat gordijn gaat ineens open en je ziet ineens eigenlijk waar ze wel mee vervuld zijn. En je ziet dat ze dus echt totaal niet tot geloof gekomen zijn. Want dit zeg je niet tegen iemand die je volgt... en waarvan je overtuigd bent dat hij degene is... waar je op gewacht hebt. Ze zeggen, nu zeggen we niet terecht dat u een Samaritaan bent... en door een demon bezeten bent. Ze zijn woedend over dit hele gebeuren... waarmee ze geconfronteerd worden. En Yeshua die zegt, ik ben niet door een demon bezeten... maar ik eer mijn vader en u onteert mij. Door dus aan te geven dat hij... Een demon is, leggen ze niet alleen een smet op Jezua, maar ze leggen ook een smet op zijn vader van wie hij uitgezonden is. Dat hebben ze niet in de gaten? Ik zoek mijn eigen eer niet, zegt hij. Er is er één die haar zoekt en die oordeelt. En dat is de vader. Voor waar, voor waar, ik zeg u, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot een eeuwigheid. Nou, ze hebben echt, denk ik, met... Met, met verbijstering hebben ze hem aangekeken. Van joh, wat maak je nou toch van jezelf? Waar ben je nou toch mee bezig? Eerst zegt hij van hij gaat ergens heen, daar kunnen we hem niet volgen. En nu zegt hij zelfs van me sluisteren van als we hem niet geloven, dan gaan we dus de verkeerde kant op en als we wel in hem geloven, dan zullen we de dood niet zien. En niet zomaar, maar tot in eeuwigheid. Waar heeft hij het over? En dat zeggen ze dan ook. En nu weten we het Zeker dat u door een demon bezeten bent. Want nu ben je echt zo'n waartaal aan het praten. Ja, dit slaat nergens op. De zijn de fariseeën zeggen zulke rare dingen niet. U bent de enige die zulke rare dingen zegt, dat als we in u geloven, en als we dus uw woorden horen, dat we dan de dood niet zullen zien. Maar weet dat iedereen sterft. Hoe kom je daar erbij? En dan gaan ze bewijzen ook. Zei, Abraham is gestorven en de profeten. En dan zegt u van, als iemand mijn woord woorden afgenomen heeft zal hij de dood niet proeven tot een eeuwigheid. Doe even normaal joh. Al die mensen zijn gestorven. Over waar het hele de nacht vol van staat. Die zijn allemaal gestorven. En dan ga jij zeggen. van Als je mijn woorden in acht neemt. Dan zul je helemaal niet sterven. Ze hebben geen idee wat er over gaat. En dan willen ze hem eigenlijk overtuigen. Dan zeggen ze. Je bent er niet meer als onze vader Abram. Die is ook gestorven. Nee? En vader Abram dat is ons. Ja, als onze voorvader, dat is de vader waaruit waar alles begonnen is. De profeten zijn gestorven. Voor wie geeft u zichzelf uit? Wie denk je dan dat je bent? Geef daar nou eens antwoord op. Waar gaat dit over? Waar heeft u het over? En dan zegt hij, als ik mezelf eer, dan betekent dat niets. Maar mijn vader die eert mij. Van wie u zegt dat hij uw God is. Dan zegt hij ineens draait hij dus heel de situatie om. Hun claimde dat God hun vader was. Nu draait hij de situatie om en hij zegt ineens dat God zijn vader is. En hij zegt erbij, van wie jullie zeggen dat hij jullie God is. Daar zit een enorme twijfel in. Als je zoiets zegt tegen iemand en je zegt, ja, sluisteren, jij zegt dat je dus sowieso heet, dan zeg je eigenlijk, sluisteren, ik trek dat heel erg in twijfel of het wel waar is wat jij zegt. En dat hebben ze ook ontzettend goed begrepen, dat hij daar dus een soort twijfel over uitspreekt. U kent hem niet, zegt hij, maar ik ken hem, en als ik zeg dat ik hem niet ken, dan ben ik net als u een leugenaar. Maar ik ken hem, en ik neem zijn woord in acht. Maar dat waren ze gewend, dat deze ja, van jongs af aan zijn opgevoed met de Torah, toch? Men hebben dat toch altijd ook in acht genomen? Nee, dat heeft wel gebleken, dat ze dus zijn pees zag niet goed... Hebben gevierd dat ze gezegd hebben, we moesten luisteren, we hebben nooit in slavernij geleefd. Dus je ziet dat ze een heel groot stuk van hun voorgeschiedenis eigenlijk kwijt zijn en er niet meer over praten. En zijn woord in acht nemen, wat erbij zit, is het kenmerk van de geloof. Je kent Yahweh en je neemt zijn woord in acht. Dat is dus het kenmerk van wat hij zegt van, u kent hem niet, maar ik ken hem. En hij zegt waarin hij hem kent. Ik neem zijn woord in acht, zegt hij. En ik denk dat we dat heel serieus moeten nemen. Als Yeshua dit zelf zegt, terwijl hij de Messias is en toch zijn woord in acht neemt, waardoor hij geeft, aangeeft dat hij dus Jawe kent, dan denk ik dat we dat moeten volgen. En dat kunnen we niet zomaar aan de kant schuiven. Voor ja, maar dat dit is in een preek. En dan zegt hij dat, maar dan moet je het serieus nemen. Ik denk dat we al zijn woorden vreselijk serieus moeten nemen. En dat we echt moeten uitpluizen. Ja, wat zegt hij nou precies? En wat bedoelt hij nou precies? Want daaruit moeten wij leven, denk ik. Abraham zegt Jeshua, uw vader, die verheugde zich sterk op dat hij mijn dag zou zien, en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. Nou, nu zijn ze het spoor echt helemaal bijster. Zeg, waar heeft hij nou te voor? Ze hebben net gezegd, moest luisteren, Abraham is overleden en zijn graf is onder ons. En dan gaat hij zeggen dat Abraham zijn dag gezien heeft. Nee, sterker nog, ze maken er iets heel anders van. Dat zeggen ze ook. Jo, je bent nog geen vijftig jaar man en heb je Abraham gezien? Nou daar is dus ook die, dat gezegde in Nederland van, hey, van als je vijftig jaar wordt dan heb je Abraham gezien. Het is niet wat er staat, dus het is een beetje een rare gevolgtrekking. Het is gewoon een vraag die ze stellen, je bent nog geen vijftig jaar en je hebt Abraham gezien. Het bestaat niet, want Abraham was al honderden jaren daarvoor, was hij al overleden. Dus ze snappen het niet. Ze kunnen er niet bij. Van wie, wie is dit joh? Wat, wat voor rare verhandeling houdt hij nu? En dan zegt hij dus dat vers waar we het bezig zijn. Je ziet zei dan tegen hen. Voor waar, voor waar, ik zeg je, voor Abraham geboren was, ben ik. En dan worden ze boos. Je ziet het aan de reactie van hen, dan worden ze ontzettend boos. Ze namen stenen op en ze wilden hem dus echt gaan stenigen. Maar hij verbergt zich, gaat de tempel uit en dan gaat midden tussen hem door en dan gaat weg. Dus ze krijgen niet de gelegenheid om hun plannen uit te voeren. Maar hij vertrekt. Dan gaan we even kijken van, ja maar wat zegt hij nou in dat vers 58? Ik heb even alle woorden in het Grieks, heb ik erbij gezet. Yeshua zei, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, voor Abram geboren was, ik ben. Nou wordt er gezegd, het gaat met name over de woorden ik ben. Daaraan geeft hij dus aan dat hij dus God is. Nou we gaan kijken of dat ook klopt. We gaan ze even per stuk eventjes nalopen, G2424, dat is gewoon Yeshua, Yahweh is redding om te spreken, nee, dat hij zei tegen hen, staat er autos, hij zelf, zichzelf. Nou, dan zie je dus dat het tegen hen staat er niet, staat niet in de grondtekst. Is gewoon tussengevoegd, het staat ook niet schuin, wat officieel wel hoort. Als iets schuin gedrukt zou, betekent dat het staat niet in de grondtekst. En zo komen we vele dingen tegen die niet schuin gedrukt zijn, maar die niet in de grondtekst staan. Dus waarin ze ook de afspraak die ze hebben gemaakt om dus het schuin te drukken, als het niet in de grondtekst staat, die negeren ze. En ze zetten gewoon de dingen in waarvan hun vinden. Dus luisteren, dat hoort er gewoon in. Voor waar, voor waar, staat er wel in. Als dus gewoon amen staat er. Zo is het. Ik zeg Lego, te zeggen, spreken. Heimin, u, jullie. He, dus dat klopt nog steeds. Ik zeg u. Prin. En dat is een hele interessante, Gaan we verder uitwerken. En dan heb je Abraham, logisch, dat staat er ook in. En dan Ginomai worden, gaan we ook eventjes naar kijken. dan noemen we eerst de Ginomai, Dat is toekomende tijd. Worden, tot bestaan komen, beginnen te zijn, beginnen te ontvangen. Dus worden dat wil zeggen gebeuren, gebeuren van evenementen, opkomen, verschijnen in de geschiedenis, op het podium komen klaarmaken, van te verrichten wonderen, noem maar op, worden gemaakt worden. Dan zie je dus dat er dus toekomende tijd is. Dit gaat dus niet over iets van dat al was, nee, dit gaat over iets wat dus in de toekomende tijd ligt. Nou, daar hebben we het vorige week ook over gehad, over die toekomende tijd. En met name over dus de hoe de Hebreeën over de toekomende tijd spreken. Als het over de toekomende tijd gaat en God heeft dat uitgesproken, dan praten hun erover alsof het al tot stand gekomen is. Dat is nog niet zo, maar in het geloof is het wel zo. En daarom zijn we ook begonnen met een stukje uit Hebreeën. Want Paulus spreekt er precies hetzelfde over. Wat is het geloof? Dat zijn dingen die we nog niet gezien hebben. Maar waarvan we weten en geloven dat het wel tot aanzijn komt. Dat is de toekomende tijd. Dat is het geloof waarin bestaan. En dat is ook het geloof waarin Abraham stond. He, dat hele stukje, lees het nog maar eens na, dan komt dat ook goed tot... Tot uiting, wat hun nou precies bedoelen met die toekomende tijd en hoe hun erin staan. Wij zijn niet zo opgevoed. Ja, het wordt wel verteld tegen ons, van zo is het geloof, maar het is geen, het is niet iets waaruit wij leven, maar de Hebreeën wel. Die zeggen, misluisteren, God heeft dat bedacht, dus het is al zo. Ja, is het al zo? Nee, het moet nog gebeuren, maar het is al zo, want God heeft gezegd dat het zo is. En dat is geloof. Dat is puur geloof. Maar het is nog steeds de toekomende tijd. Het moet nog steeds tot aan zijn komen. Het is nog niet gebeurd. Maar voor de joden, die zeggen, luisteren, omdat God gezegd heeft, dat is het zo. Wij geloven gewoon dat het zo gaat gebeuren. En daarom zegt Paulus het ook, wat het geloof is. Nou, ego is gewoon ik. En eimi is zijn bestaan, gebeuren, aanwezig zijn. Dan gaan we eventjes naar die print kijken, G4250 ga ik even kijken van waar komt het voor in het Nieuwe Testament. Want dit is een cruciaal woord. En dan zie je dat het steeds over de toekomende tijd gaat. Matthäus 1, vers 18, de geboorte van Yeshua de Messias, was nu als volgt, terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat zij samengekomen waren, dus en dat lag in de toekomst, zwanger te zijn uit de Heilige geest. Dat is de eerste keer. De tweede keer is Matthäus 26, 34, Yeshua zei tegen hem, voorwaar ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloven. Ook weer, toekomende tijd. Het is nog niet gebeurd, maar hij wist dat voordat die haan kraaide, zou Petrus hem driemaal maal hebben. Toekomende tijd. En dan even een terugblikje, meteen kraaide de haan en Petrus herinnerde zich het woordje van Yeshua, die tegen hem gezegd had, voordat de haan zal kraaien, zul je mij driemaal maal hebben. Toen ging hij naar buiten en helde bitter. Nou, dat wordt een paar keer herhaald, datzelfde verhaal. Lucas 2, vers 26. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de heilige geest, dat hij Simeon de dood niet zou zien, voordat hij de gezalde van Java zou zien. Ook weer toekomende tijd. En daar heeft hij in geloofd, want hij was steeds in de tempel aanwezig om dat te aanschouwen. Maar hij wist niet wanneer het zou gebeuren. Maar hij wist zeker dat het wel zou gebeuren. En daarom was hij in de tempel. Je ziet dus helemaal dat hun dus die... Die gedachte, he, dus dat leven vanuit die toekomst, de tijd volledig beheerste. En daarom deed ze ook al he, Anna deed dat ook. Anna was ook in de tempel, omdat ze daar vol van was. En als je dat niet weet, dan zei je, oké, okay, ja, die mensen die waren er al, goed, die kwamen dan misschien wel elke dag of zo. Maar dat was niet zomaar, nee, dat had een reden. Omdat ze uitkeken naar de gezalde, naar de Messias, waren ze in de tempel te vinden. Omdat ze wisten dat het zou gebeuren, uitgeloof. Lucas 22, vers 34, ook weer het verhaal over Petrus. Johannes 4, vers 29, de koninklijke hoofdling zei tegen hem, heer kom voordat mijn kind sterft. Ook weer in toekomende tijd, want hij wist dat het zou gebeuren als er dus verder niks zou, niks zou gebeuren met dat kind. Dan zou dat kind gewoon aan die ziekte sterven. Johannes 14, vers 29, en nu heb ik het u gezegd, voordat het zal gebeuren opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven. Ja, ook weer toekomende tijd handelingen 2 vers 20 de zon zal veranderd worden in de maan in bloed voordat de grote en ontzagwekkende dag van jaarwerk komt ook weer toekomende tijd iedereen weet dat het zal gebeuren De hun spreken het uit luisteren. omdat het in principe al gepland is door God is het eigenlijk al gebeurd en dat zijn echt dingen waar wij aan moeten wennen omdat je zo in het geloof moet staan dat als God iets uitgesproken heeft, dat je gewoon zeker weet, maar dan gaat het ook gebeuren. En dan kunnen we er gewoon over spreken, alsof het al gebeurd is. Handelingen 7 vers 2, en hij zei, mannen, broeders en vaders, luister, de God de heerlijkheid verscheen in onze vader Abraham, toen hij nog Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. Allemaal toekomende tijd. Handelingen 25 vers 16, Ik antwoordde hun dat de Romeinen niet de gewoonte hebben, bij wijze van gunst, mens tot de dood over te leveren voordat de beschuldigde tegenover de beschuldigde zich verstaan en gelegenheid gekregen heeft. Enzovoorts. Dertien keer komt het voor in de schrift. Twaalf keer wordt het dus vertaald met toekomende tijd. En één keer de meest cruciale plek wordt het vertaald met verleden tijd. Het is gewoon te triest voor woorden. Dat dus dit vers wat dus in de volledige zelfde tijd staat als die andere versen anders vertaald wordt als de rest. Ja, ik vind het, ik heb er geen woorden voor. Ik vind het zoiets verschrikkelijks, dat ze zo op een afschuwelijke manier met het woord omgaan, alleen maar om dus hun gelijk te bewijzen, van moest luisteren, zien we wel, dat hij toch God is. En we hebben er geen moeite mee om het woord aan te passen, om het woord te vervalsen. En weten ze dit, die dormenees? Ja, natuurlijk weten ze dit. Ze kennen de grondtalen, ze weten precies wat er staat. Dus ze kunnen net als ik zo'n onderzoekje doen en kijken, joh, wat zuisteren. Het zijn maar 13 teksten in het Nieuwe Testament. Dat is de enige keer dat het woord voorkomt. Voor de rest komt het de hele schrift niet voor. En dan zie je dat het dus maar één keer op een andere manier vertaald wordt als al die andere versen. En dan moet je toch achter je oren gaan krabben en zeggen van, oh, oh, wacht eens even, waarom zeg ik dit? Het is niet goed vertaald. Het staat er verkeerd. En misschien moet ik dan op mijn schede terugkeren. Niks van dat alles. Het verschijnen van Abraham ligt in de toekomst, is toekomende tijd, en sloeg dus niet op de geboorte van Abraham. En daar hadden ze het ook niet over. Waarom snapten de joden deze uitspraken van Yeshua dan niet? Ze kennen toch de Hebreeuwse denkwijze? Dus waarom doe je het dan zo moeilijk? Als ik zeg dat dus dit de Hebreeuwse denkwijze is over die toekomende tijd, waarom snapten die mensen dat dan niet dan tegen Yeshua aan het breken is. Die moeten dat toch ook snappen, toch? Ja, het zit toch even iets genuanceerder in elkaar. Ze snapten niet dat Yeshua die al duizenden jaren na Abraham geboren was, kon zeggen dat hij Abraham zou voorgaan in het koninkrijk, want dat paste niet in hun plaatje. Hun plaatje was, moet luisteren, die mensen zijn niet in de hemel, dus ze waren ook van overtuigd dat Abraham niet in de hemel was. Hij ligt gewoon te slapen, zeggen ze ook. Zijn graf is onder ons. Dus de plaats van Yeshua, als Yeshua zou overlijden, dan zou dat ver achter Abraham zijn. Want die komt toch eerder, zeg maar, die komt nog, wordt toch eerder opgewekt als Yeshua. Dus dat is de gedachtegang. Maar hij zegt dat hij dus er eerder zal zijn als Abraham. En dat zou betekenen dat hij dus een belangrijkere plaats zou hebben als hun aasvader Abraham. En dat vinden ze onverteerbaar. Dat iemand zich nog groter maakt als Abraham, dat is bijna niet voor te stellen. En daarom pakken ze stenen om hem dus te stenigen. Ze pakken niet stenen omdat hij zegt, ik ben, en daarmee zogenaamd zou zeggen dat hij, nee, want dat zegt hij ook helemaal niet, dat staat er ook helemaal niet. Maar hij zegt dat hij dus er eerder zal opgewekt worden als Abraham, en dat doet zeer. Want dat kan niet in hun denkwijze. Eigenlijk had er moeten staan voor waar voor waar. Ik zeg u, voordat Abraham zal verschijnen in het koninkrijk, ben ik er al. Dat zegt hij. Dat staat er ook. Ze wisten niet dat hij de Messias was en daarmee de eerste geboren uit de doden zou worden. En omdat ze dat niet weten, krijgt dus heel die zin, heel die betekenis van die zin voor hun een hele rare bijsmaak. Ze dus zeggen maar: luister, je maakt je groot als Abraham. Nou, dat zullen we in de kiem smoren, want wij willen die boodschap niet horen. Daarvoor waren er nog geen mensen uit de dood opgestaan en opgenomen in heerlijkheid. Want Yeshua was de eerstgeborene uit de doden. Dus er was daarvoor nog niemand uit de doden opgestaan. Niemand had nog ooit een verheerlijk lichaam gekregen. Dus dat er mensen zijn in de hemel nadat ze overleden zijn, het is een grote leugen zoals er al zoveel er zijn als we aangetoond hebben. Yeshua was de eerste en hij was de enige. Paulus je schrijft er ook over, Thessalonicense 4, vers 13 tot 18... maar ik wil niet behoeders dat u ontwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn... omdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Maar wij hebben wel hoop, daar hebben we vanmorgen al verschillende keren over gehoord. Wij hebben wel hoop, net zoals Abraham hoop had... en net zoals al die andere gelovigen uit het oude testament hoop hadden op de Messias... zo hebben wij ook hoop. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is zal ook God op dezelfde wijze hen, die in Yeshua ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Nou, dat kan een probleem zijn. Want die mensen uit het Oude Testament hebben Yeshua niet gekend. Ze hebben ook de naam Yeshua niet gekend. Oh, ze hebben wel het woord Yeshua gekend. Ja, we redden. Ja, we geeft verlossing. Wat het betekent, ja, dat kenden ze wel. Maar ze hebben niet in de naam Yeshua geloofd. Nee. Ze hebben geloofd in de naam Messias. Daar hebben ze naar uitgekeken en dat zegt Yeshua ook. Abraham heeft van de verte mij aanschouwd. Hij wist niet dat hij Yeshua heette, maar hij wist wel dat hij de Messias zou zijn. En in dat geloof is Abraham overleden. Want dit zeggen we u met een woord van de Heer, zegt Paulus, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer. en dan heeft hij dus over Yeshua die terugkomt, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. En als we net begrepen hebben dat de ontslapenen niet in de hemel zijn, betekent dus dat wij hen ook niet voor zullen gaan. Nee. Hij zegt in vers 16, Want de Heer zelf zal met een geroep met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen uit de hemel. En Dat gebeurt dan op de Olijfberg bij Jeruzalem. En de doden die in de Messias zijn, zullen eerst opstaan. En hier zegt hij het gewoon, hè? de doden die in de Messias zijn. Hij zegt niet de doden die in Yeshua zijn, maar de doden die in de Messias zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. 1 Corinthians 15, vers 52, in een punt destijds in een ogenblik, met de laatste bazijn, want de bazijn zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. In een punt van een tijd zullen wij dus ook veranderd worden. Dus met z'n allen. Wij zullen de dood niet voorgaan, maar de doden zullen ons ook niet voorgaan. Samen zullen we in één keer, in één punt, dus ja, in een milliseconde zeg maar, zal het ineens die verandering zal plaatsvinden. En worden we opgenomen in de wolken? In de wolken, in de hemel? Nee, dat staat er niet. Het wordt wel zo vertaald, maar het staat er niet. Naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. G109 is dus gewoon... De lucht die wij inademen, het atmosferische gedeelte. Dus wij blijven gewoon hier op de aarde. Maar we kunnen vliegen op dat moment. Dus we gaan Hem tegemoet. Nou, geweldig, geweldig gewoon. En zo zullen wij altijd bij de heren zijn, zegt Paulus. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Conclusie, er is geen bijbelse grond voor de drie eenheid, geen twee eenheid verzonnen in 3.25, in eenheid verzonnen in 3.81. Die zijn alleen met de afgehouden. Yahweh, God, is één. Yeshua is de zoon van God, Yeshua is de Messias. Yahweh is de zaligmaker die Yeshua zendt om zalig te maken. Yeshua is niet de schepper van hemel en aarde. En Yeshua bestond niet van eeuwigheid, maar is verwekt, staat er. En Yeshua was er niet eerder dan Abraham, maar is eerst de eerste geboren uit de doden en daarmee voor Abraham in het koninkrijk. Amen.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 En geef u zijn shalom. Amen. Dan willen we nog het laatste lied zingen is Ariu.